8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. NMA geeft huisartsenvereniging miljoenen boeten. Bouwplaatsen van woningcorporaties onveilig en leraren voortgezet onderwijs in staking.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 Dan het weer nog bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Het wordt vanmiddag zo'n 9 graden. Morgen bewolking en ook af en toe zon. Blijft waarschijnlijk droog en het wordt opnieuw ongeveer 9 graden. Aan verkeersinformatie De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op maandag. Bij Utrecht is het wel wat drukker. Dat komt vooral door ongelukken. In totaal staat er bijna 200 kilometer file. De A12 van Den Haag naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het oude Rijn en Driebergen staat 7 kilometer file. De rijstroken zijn wel weer open. De A15-Europoort richting Rotterdam voor de Botlektunnel... 8 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is daar nog dicht. En de A20-hoek van Holland richting Gouda is helemaal dicht bij Maasdijk. Dat komt ook door een ongeluk. A28 van Zollen naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden. 11 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u?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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Koningin Beatrix begint zo aan de tweede dag... van het staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. U hoort zo meer over het economisch belang ervan. En ook nog over de hoofdbedekking van de koningin gisteren. Volgens hoedeontwerpster Mira van Corput was het toch echt geen hoofddoek, maar een hoed met een doek. Spreek haar zo. De waarnemingsmissie van de Arabische Liga in Syrië... gaat door, ondanks alle kritiek. En de huisartsenvereniging overtreedt de regels... en wordt fors bestraft. Met een flinke boete van de Nederlandse mededingingsautoriteit. 7,7 miljoen euro moeten de huisartsen betalen. En de vereniging krijgt die boete omdat ze zich bemoeit met het vestigingsbeleid van haar leden. Henk Don van de NMA vertelt wat de huisartsenvereniging heeft misdaan.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 Henk Don van de Nationale Mededingingsautoriteit. Uiteraard hebben we hem ook met de Landelijke Huisartsenvereniging gebeld. Maar gezien het juridisch traject reageren die alleen schriftelijk en niet op de radio. De vereniging is verbijsterd over het besluit van de NMA. Is het oneens met de conclusies en herkent zich niet in het beeld dat de Mededingingsautoriteit schetst. U hoorde het Lara net zeggen. Beroep tegen de beslissing wordt met vertrouwen tegemoet gezien. We gaan naar Syrië. De Arabische Liga roept Syrië op om een eind te maken aan het geweld tegen burgers. In de afgelopen maanden zijn volgens de Verenigde Naties zeker 5.000 mensen omgekomen tijdens protesten tegen de regering. De waarnemersmissie van de Arabische Liga in Syrië heeft tot nu toe geen einde kunnen maken aan het geweld. We praten erover met midden oosten correspondent Sander van Hoorn. Sander, toch werd die waarnemersmissie voortgezet. Um, stelt de Arabische Liga nog extra eisen aan de Syrische regering? Nee, eigenlijk niet. Ja, ze willen weer meer waarnemers sturen. Maar uh, het was gisteren een soort tussentijdse evaluatie en eigenlijk hebben ze gewoon alleen maar gezegd dat ze doorgaan en dat ze op een later moment nog eens een keertje gaan kijken. Heel teleurstellend voor uh, de mensen in Syrië... die gehoopt hadden op meer, op meer tanden bij de Arabische Liga. Maar uh, nee, dat hebben ze niet laten zien gisteren. Ja, de, die kritiek op Syrië en die waarnemingsmissie... had natuurlijk ook al ontzettend veel voeten in aarde. Dus vragen om nog meer, dat, ja, dat zit er ook eigenlijk niet in. Nou ja, kijk, de Arabische Liga is nooit echt een organisatie met tanden geweest. Dus toen ze die waarnemers afdrongen bij Syrië, toen uh, bestond er toch wel even hoop uh, bij waarnemers, bij analisten, bij uh, de oppositie in Syrië. Uh, en nu zie je dat die Arabische Liga toch weer heel erg verdeeld is. Dat ze uh, uh, moeite hebben om hardere stappen te zetten tegen Syrië. Uh, de waarnemers die hebben gisteren een verslag uitgebracht, hebben ook een ja, gezegd, het ligt een beetje aan Syrië. Maar het ligt toch ook wel een beetje aan de oppositie dat er zoveel geweld is. Ze leggen de schuld bij beide kampen en uh, voorkomen daarmee dat de Arabische Liga een stap moet zetten waar ze later spijt van krijgen. Want als de Arabische Liga nu zegt we trekken de waarnemers terug bijvoorbeeld, dat wordt van alle kanten gevraagd, ja dan wat dan? dan zal bijvoorbeeld de Verenigde Naties ingeschakeld moeten worden... of dan zullen er meer sancties moeten komen. Dan zal er, net zoals in Libië bijvoorbeeld, militaire actie moeten komen. Ja, dat zijn allemaal stappen die je dan moet zetten. En daar is de Arabische Liga echt nog niet aan toe. Nee. Dan is de vraag um, ja, of zo'n missie verschil uitmaakt. Hè? Kan dat zonder extra waarnemers? Kunnen zij daar überhaupt een pot breken? Nou ja, de hoop was natuurlijk dat die waarnemers erbij zouden zijn als uh, de regering van Assad zou uh, uh, schieten bijvoorbeeld op betogers. Of als er tanks zouden zijn, uh, die zouden schieten. Hè, wat, wat aan de lopende band gebeurt. Nou ja, dat hebben ze niet kunnen voorkomen. En vandaar dat de Arabische Liga zegt, we willen nog meer waarnemers daar naartoe sturen. Maar als je een beetje bekijkt hoe deze waarnemers er gekomen zijn, die 70 die nu in Syrië rondlopen. Dat is een lang proces geweest van onderhandelen met Syrië, waarbij er uiteindelijk... 70 zijn gekomen, maar dat is minder dan bedoeld was. Dus de Arabische Liga die kan nu wel zeggen, we willen er nog meer. Maar ja, dan zullen ze weer die onderhandelingen in moeten komen. Dus ik vraag me überhaupt af of er nog extra waarnemers bij gaan komen. Ja, je geeft het al aan, die, die Liga is een beetje tandenloze instituten, krachteloos. Is er veel oneenigheid tussen de leden over de, uh, de rol en de houding tegenover Syrië? Ja, kijk, die is er zeker, want in de Arabische Liga zitten natuurlijk al die landen die in verschillende fasen zitten van die opstanden in Egypte, in Tunesië en in Libië zijn die opstanden al geweest. Dus die zullen zeggen, samen met de golfstaten... Uh, dat er harder opgetreden moet worden. Maar er zijn natuurlijk ook landen, zoals Jemen... die uh, het zien gebeuren. Die zeggen, ja, als er nu hard wordt opgetreden tegen Syrië... dan zijn wij de volgende. Uh, dus de, het probleem op dit moment, kun je eigenlijk gewoon zeggen... is, uh, in Libië was het heel simpel. In Tunesië was het heel simpel. Daar had je een good guy en een bad guy. daar zag het schaakbord er heel overzichtelijk uit. Maar in Syrië lopen zoveel regionale... Belangen. Daar zitten zoveel dingen op de achtergrond. Dat schaakbord dat is volstrekt onoverzichtelijk. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen over de Arabische Liga en Syrië. En toen stond hij er toch weer gewoon. Sven Kramer werd dit weekend opnieuw Europees kampioen. Straks meer al maar eens even naar de verkeersinformatie. Want Edwin Gerritsen, het is behoorlijk vastgelopen. Hè? Ja, het is toch een stuk drukker dan uh, normaal. En dat hadden we niet verwacht. Maar dat komt vooral door ongelukken. En dat merk je vooral in de regio's Utrecht en Rotterdam. Daar staan de langste files. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem staat van Driebergen... 10 kilometer na een ongeluk. Op de A15-Europoort richting Rotterdam voor de Botlek Tunnel 10. Daar is de linkerrijst ook nog dicht. De A20-hoek van Holland richting Gouda... is helemaal dicht bij Maasdijk na een aanrijding. Er staat inmiddels 3 kilometer file. En tot slot op de A28-Zolle richting Amersfoort... tussen Nijkerk en Leusden 11 kilometer na een aanrijding. Maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, alsof Sven Kramer nooit een mysterieuze carrièrebedreigende carrière bedreigende blessuring had gehad. Slotdag van het EK Allround stond in het teken van Kramer's strijd om het goud. Tevens een tweestrijd met zijn ploeggenoot Jan Blokhuizen. Steven Dalebout maakte een reconstructie van de dag die ook nog bijna eindigde in disqualificaties voor Kramer en Blokhuizen.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 als je dan zo je eerste titel meteen weer kan pakken op de eerste beste EK dat je terug bent, dat is natuurlijk wel fantastisch. Eén bron is geen bron, maar collega, televisiecollega Martin Hesman komt hier nu de commentaarkabine uh, binnengestond En dat gaat niet over wel of niet dat blokje van uh, Jan Blokhuizen, maar het gaat over de finish van Sven Kramer. De finish of uh, denk ik dan. Er is dus enige consternatie ontstaan, ook bij TVM-coach Bart Veldkamp. Nou ja, er zijn wel dingen gebeurd in de rit. In de Noord tekenen protest aan tegen... Uh... Onder andere de kickfinish van Sven. Ja, die schopt uit plezierigheid, weet je wel. Dat te triest dat mensen daar een protest tegen hebben. Mag. Je, mag je mag zo niet finishen, maar ja, dat, is, dat doe je uit tijdwinst, weet je wel. En dit doe je uit blijdschap. Het zijn wel de regels, maar het is natuurlijk niet in, in verhouding. Dus ja. wie, wie heeft het protest ingediend? Een vriendelijke land, Noorwegen. Die ging gelijk naar de scheidsrechts toe. Dus. Ja, weet je, als er werkelijk waar een protest tegen mij is ingediend, ik vind het ik vind prima. Maar... De... Ja, yes, ze hadden ze hem lekker moeten houden hier en was naar huis gegaan. gaan. Sven is terug, maar jij zegt het ook. Ga je hem ook ja, uh, een keer verslaan? Natuurlijk, hij gaat zeker een keer op, maar nu nog niet. Maar uh, ja, goed, uh, anders kan je meteen de al pakken. Uh, het, is, uh, het is wel mijn doel om ook uh, wereldkampioen, Europees kampioen en Olympisch kampioen te worden. En dan moet je iedereen, uh, iedereen verslaan, dus ook Sven. Jan Blokhuizen, en dat lukte hem niet, Sven Kramer te verslaan. Hij werd tweede Blokhuizen en Sven Kramer had dus het goud. Tien minuten voor half negen is het, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Koningin Beatrix is dit weekend begonnen aan haar staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. De bezoek gaat vooral om de handel, want in de Golfstaten is nog steeds veel geld te verdienen. Maar de eerste dag in Abu Dhabi leverde al direct commentaar op van de PVV. De partij stelde Kamervragen over het feit dat de koningin een hoofddoek droeg in een moskee. Verslaggever Menno Reemeyer was erbij, vanuit Abu Dhabi.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 dan uh, ga je ook niet als vrouw met kort mouwen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 En in Dubai wordt de grote haven bezocht, waar ook de haven van Rotterdam aan meedoet. Zaken worden er gedaan. Niet door de koningin, maar wel in haar schaduw. Ja, gisteren werd dus de moskee in Abu Dhabi bezocht. En over de hoofddoek van de koningin ontstond er dus gedoe. Gaan we over praten over die hoofddoek. Goede ontwerpster Mira van der Korput. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, was daar eigenlijk een hoofddoek? Um, nou, ze heeft eigenlijk haar eigen hoed uh, gedragen met een hoofddoek eroverheen. Dus ik vond het wel een heel smaakvol geheel. Wie, wie had dat bedacht, weet u dat? Um, nou, ik denk dat zij zelf een hele grote. Uh, uh, zelf heel erg uh, bepaalt wat voor kleding zij draagt. Maar ja, de hoed is uh, natuurlijk door iemand anders ontworpen. Het hmm. zag er toch wat conservatiever uit bij prinses Maxima, hè? als je het vergelijkt, die twee. Prinses Maxima ja. had dat een wat conservatiever gewaad. Vond ja. u dat ook niet? Ja, dat vond ik ook. Uh, Beatrix had eigenlijk haar eigen stijl uh, helemaal behouden door haar hoed op te houden. En ja, Maxima had eigenlijk alleen een hoofddoek om. Dus uh, ik had het wel leuk gevonden als zij ook nog een uh, hoedje daaronder had gehad. U had nog wel een ontwerp liggen? Ja, zeker. <lacht> een leuk uh, tilboxje. Sorry, een... Een leuk pilbokje, dat is zo'n klein uh, plat uh, pillendoosje, vormpje. Dat had er wel goed gestaan en dat had ook onder de hoofddoek gekund. Nou spreekt de PVV van een uh, wandvertoning. Het gaat om onderdrukking van vrouwen. Kunt u zich een beetje in die discussie vinden? Nou, ik denk niet dat er iemand in Nederland uh, denkt dat de koningin voor uh, vrouwen onderdrukking is. En ik denk dat dat nu ook niet veranderd is, nu ze een hoofddoek heeft gedragen. Vindt u dat het Koninkhuis daar voldoende rekening mee houdt? Want u zegt nou, het, het, het had er wat van weg van een zelfsamengesteld, zelfsamengestelde hoofdbedekking. Had je zoiets niet klaar moeten liggen, een echt ontwerp daarvoor? Um, nou kijk, de hoed die zij draagt, die um, is vaak een bepaalde vorm. Die is in de vorm van een kroon. Kijk, zij komt niet echt meer met een uh, kroon tevoorschijn, maar wel hoeden in die vorm. En nee. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje haar stijl. Maar denkt u dat, um, uh, dat ze hier lang over nagedacht heeft? Of, of heeft ze dit even snel in elkaar geflanst? Um, kijk, de stijl van de hoed daar is lang over nagedacht. En ik denk dat er wel over nagedacht is of die er overheen paste. Okay. Maar uh, kijk, de hoed is daar niet op ontworpen. Dat is gewoon haar eigen hoedenstijl. Ja, dat kun je ook wel een beetje zien volgens mij de foto. Ja. Uh, goed, nou dank dat u uh, even een kleine toelichting wilde geven op ja. uh, het gedoe rond de hoofddoek van koningin Beatrix tijdens haar bezoek aan uh, de moskee in Abu Dhabi. Goede ontwerpster, Mira van der Korpen, dank je. Prima, bedankt. Mijn zoon, is geslaagd, bij Luzak. Hij heeft er keihard voor gewerkt, ze hebben hem fantastisch begeleid en hij heeft een topjaar gehad.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 NMA beboet huisartsen om vestigingsbeleid en veiligheid op bouwplaatsen van woningcorporaties laat te wensen over. Het is bijna half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De huisartsenvereniging, de LAV, heeft een boete gekregen van 7,7 miljoen euro. Volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit beperken de huisartsen de vestigingsvrijheid. Leden geadviseerd om een vestigingsbeleid te voeren. En inhoudend dat er sollicitatiegesprekken gevoerd worden met huisartsen die zich willen vestigen. En dat de nieuwe huisartsen ook geweigerd zouden moeten worden. als de huiszittende huisartsen menen dat er onvoldoende patiënten in de regio zijn. waar de nieuwe huisartsen dan klanten onder zouden moeten winnen. zodat ze hun eigen markt beschermen. En nieuwelingen krijgen hierdoor niet altijd een eerlijke kans, zegt de NMA. De artsenvereniging zegt er juist voorstander van te zijn. dat een huisarts zich vrij kan vestigen en gaat tegen de boete in beroep. Woningcorporaties houden op hun bouwplaatsen te weinig rekening met de veiligheid van bouwvakkers. De inspectie controleerde ruim 300 bouwplaatsen. En bij meer dan twee derde bleek het werk onveilig of ongezond. Bouwvakkers moesten te zwaar werk doen of de bescherming tegen vallen was niet in orde. In 40% van de gevallen lag dat aan het ontwerp van het gebouw. En dat is de verantwoordelijkheid van de corporatie. Leraren in het voortgezet onderwijs staken de komende drie dagen... uit protest tegen de verhoging van het aantal verplichte lesuren... en de inkorting van de zomervakantie tot zes weken. De organiserende vakbond Leraren in Actie... verwacht vandaag zo'n 1500 leraren in Den Haag... voor een demonstratie op het plein. Volgens de bond blijven vijf scholen dicht... en staken er leraren op meer dan 100 scholen. De grootste onderwijsbond, de AOB, voert op 26 januari actie.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 Uh, Waarom mensen voor hun seksuele oriëntatie Als het waar is. True. En dat was Alma zelf. In 2000 werd hij alles veroordeeld voor sodomie. Maar een politiefunctionaris gaf toe dat de beschuldiging was verzonnen. In Kerkrade is in een aluminiumgieterij een oven met zes ton vloeibaar aluminium gekampeld. Kokend heten brij veroorzaakte brandjes in het pand. Er is niemand gewond geraakt en die brandjes zijn inmiddels uit.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 Langs de files staan op de A12 van Den Haag naar Arnhem... tussen knoop het Oude Rijn en Driebergen 11 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A15-Europoort richting Rotterdam voor de Botlektunnel... 10 kilometer na een aanrijding. Daar is de weg weer vrij. De A20-hoek van Holland richting Gouda is helemaal dicht... bij Maasdijk na een aanrijding. Er staat 3 kilometer file. De A50-Zolle-Apeldoorn voor Epe 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Huntsman dus, een van de Republikeinse presidentskandidaten. De verkiezing is morgen. Correspondent Wessel de Jong volgt die natuurlijk ook en woensdagochtend... in de uitzending vanaf 6 uur de uitslagen. Mark Robin Visser volgt deze week sporters vanwege de Olympische Spelen... en uh, de fantastische sportszomer die daar aankomt. Uh, Mark Robin, jij bent in Eindhoven. En daar heeft zich ja. nu iemand bij jou gemeld... Hè, die zich al gekwalificeerd heeft voor de Olympische Spelen in Londen. Job Kienhuis bij het uh, zwemmen. Ja. Hoe is het met uh, de tonus van zijn spieren? Nou, volgens mij ziet hij er wel goed uit. Ik heb ook net gehoord dat hij, hij is dit weekend, ik wist niet of je dat al weet, ook nog sportman van, het, van de provincie Overijssel geworden. Dat doe je dan maar even zomaar tussendoor, hè? Ja, ja, dat, uh, ja, dat was afgelopen weekend, waren de verkiezingen. Dus uh, ja, ik, had, ik was in Twente, ik had tijd, dus ik denk ik ga er ook gewoon even ja, naartoe. Ja, en dan pak je gewoon even de titel mee. Ja, dan pak je gewoon even de titel mee. Nee, ja, je wordt genomineerd en dan samen met een vakjury en het publiek uh, wordt uiteindelijk besloten wie de sportman van Overijssel wordt. Ja, ja. Luisteraars, Job Kienhuis bevindt zich inmiddels in baan 2 in de trainingsbad hier in Eindhoven, brilletje op zijn voorhoofd. Klaar om uh, weer te gaan trainen na het weekend? Of train jij iedere dag? Uh, nee, ik heb nu een vakantie gehad van uh, drie weken, om er toch even een break te hebben. En uh, nu, uh, dit is echt de eerste training weer uh, richting uh, de Olympische Spelen. Aha. En, hoe gaat het? Hoe voelt het? Ja, het voelt prima. Hoor. Ja. Ik heb nog nooit zoveel moeite mee om na de vakantie weer op te starten. Zijn er nou ook nog bepaalde oliebollen die er afgezwommen moeten worden? Uh, ja, er zijn wel wat uh, extra kilo's bijgekomen in de vakantie. Ja. Oh, ja. Maar uh, die, die zijn er meestal ook uh, binnen no-time weer af. Dus... Uh. Ik sprak vanmorgen twee van jouw zwemcollega's, zal ik maar even zeggen, in baan vier. Uh, Andrea Kneppers en Arjen van der Meulen. Die willen ook heel graag, die zijn nog heel jong. Die willen naar die Olympische Spelen in Londen. Die gaan een gooi daarnaar doen. Voor jou staat het eigenlijk wel vast dat jij daarvoor uh, gekwalificeerd bent. Ja, ja, in principe kan het niet meer misgaan. Uh, ik ben uh, ge gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. En uh, de beste twee zwemmers mogen er naartoe. Uh, maar ik ga niet verwachten dat er nog twee zwemmers sneller gaan zwemmen nee. als wat ik heb gedaan. Nee. Hoe bereid jij je voor de komende tijd? Je vertelde net dat je er even een paar weken uit geweest ja. bent. Dus je moet weer even opbouwen. Ja, we hebben heel bewust gekozen om uh, ja, even een blok rust te pakken in december. Omdat de Olympische Spelen, dat is pas in augustus, dat is nog acht maanden. Dus we hebben nog tijd voldoende om weer rustig op te bouwen. Ja, en we gaan gewoon, uh, deze week ga ik met Marcel zitten om te kijken van hoe we het aan gaan pakken dit uh, jaar. Dat is jouw coach? Ja. En hoe ga je het aanpakken? Wat zijn je eigen ideeën erover? Ja, ik heb eigenlijk nog niet zoveel ideeën daarover. Ik heb uh, gedacht van de eerste vakantie en dan zien we daarna nou wel verder. Dus uh, ja, we gaan rustig beginnen nu. Uh, de keerpunt zullen we nog wat aan moeten pakken, dus daar gaan we mee verder. Ja. En uh, ja, dan zien we het wel, hoe het loopt. Hoe is het nou, als je zwemmen moet vergelijken met andere sporten... het trainen en het oefenen, je kunt ook overtrainen bij zwemmen, toch? Dat is een bekend probleem. Ja, dat is wel een bekend probleem. Wat mama. gebeurt er dan? Leg dat eens uit. Uh, ja, ik heb dat zelf nog nooit gehad, maar ik werk al zo lang samen... dat ik daar niet bang voor ben dat dat dit seizoen uh, zal gaan gebeuren. Maar wat zijn de risico's? Uh, ja, overtrainen, ik ben er zelf niet zo bekend bij... omdat ik dat nog nooit heb gehad nee. natuurlijk, maar uh, ja... Wij uh, monitoren alles goed, dus uh, ik hopen ja, dat dat, dat niet gebeurt. Ja. Wij zijn hier nu in het trainingsbad in, in Eindhoven. Ik heb begrepen dat dit bad ook helemaal is uitgerust met allerlei elektronica... waardoor je eh, simulaties kan doen, bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik heb zelf werkdagbouw kunnen studeren. Dus ik heb ook wel eens geholpen in een en ander projectje. Ja. Maar uh, ja, we kunnen eigenlijk alles meten en analyseren wat we zouden willen. En dat heeft me zeker geholpen ook om de keepen te gaan verbeteren. Juist. Oké. Okay. Nou, ik wens jou heel veel succes. Uh, ga lekker uh, het, het nieuwe seizoen in, hè, het nieuwe jaar in. Ja, ja, het wordt een geweldig sportjaar 2012 voor iedereen. Ja, laat het hopen. Laat het hopen. Dus, uh, ik ga mijn best doen. Ik ga hard trainen. En dan uh, hoop ik op de Olympische Spelen te gaan vlammen. Succes. Zet hem op. Hartelijk Dankjewel. bedankt. Straks praten we met twee Kamerleden, Roos van Meijen en Jesse Klaver. Ze maken zich zorgen over de koopkracht van veel mensen... als er straks gekort gaat worden op de pensioenuitkeringen. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerritsen. We staan nog 180 kilometer fieden. De meeste fieden staan bij Utrecht en Rotterdam... en ongelukken veroorzaken daar extra vertraging. De A12, ten utrecht staat voor Knobbelunetten, 7 kilometer. De A15-Europoort richting Rotterdam. Voor de Botback tunnel 10 kilometer na een ongeluk. Derger is daar waarop wel weer vrij... In het Westland is het erg druk op de wegen. Dat komt door de afsluiting van de A20, hoek van Holland richting Gouda. De weg is bij Maasdijk dicht na een ongeluk. En er staat inmiddels drie kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het Vondelpark Paviljoen in Amsterdam verdonig gisteravond voor de allerlaatste keer klassieke films. Want het filmmuseum, tegenwoordig heet het het iFilm Institute, sluit de deuren. Het verhuist naar een gloednieuw pand, ook in Amsterdam, aan de noordoever van het IJ. En zo'n allerlaatste avond in een sfeervol oud gebouw leidt tot de nodige weemoed bij de bezoekers, merkte verslaggever Karin Alberts.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 Dit is de allerlaatste keer dat u deze zaal binnenloopt, ja, hè? het is toch geweldig, hè? Is, Wij hopen dat ze de zaal meenemen naar het nieuwe gebouw, dan is het goed. Omschrijf ja, omschrijven, het is een hoog plafond, zo'n mooi bewerkt plafond. Ja, het... Niet als zaal 2, dat is Deco. Oh ja, dat dus zaten even... we gisteren. We hebben gisteren ja? die, die, die Italiaan gezien, maar ik kan het niet uitspreken. Mijn vriend kan het heel goed uitspreken. <laughs> Ed, welke film hebben we nou gisteren gezien? Ik spreek het steeds goed uit, la? Meglio Giovento. Ah, zo mooi. Ja?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 liefhebbers. De muziek is van Kevin Thoma bij de film Sunrise uit 1927. Er mag weer gevaren worden in de provincies Friesland en Groningen. Dagenlang gold er een vaarverbod vanwege de hoge waterstand. Bij de Margrietsluis in Lemmer toegangspoort voor Noord-Nederland lagen tot vanochtend 36 schepen te wachten. Martijs van der Wiel was vanochtend vroeg in Lemmer. Dat moet u even vertalen. Wat zei je nu net in het Fries? Dat het belangrijke is als er een uh, stremming is of een uh, opstapping... dat we telefoonnummers van de schepen hebben. Dat we de schepen kunnen bereiken. En iedereen wist wat er ging gebeuren? Ja, sinds gisteravond of gistermiddag is iedereen op de hoogte gesteld... En daarom is het lekker rustig vandaag. Iedereen weet wat er te doen staat. En houden ze zich allemaal goed aan de instructies? Ja, hoor. De schippers uh, hebben helemaal de medewerking van de schippers. Ze zijn, uh, luisteren goed. En... Ja, wat je zou zeggen, ze zijn neidig dat ze stil lagen en ze willen zo snel mogelijk weer ver. Neidig waren ze niet, hoor. Dit, dit, dit, dit, dit hebben ze zeker ingecalculeerd of zo, dat, dat, dat het gewoon kan gebeuren met, met, een, met een hoge waterstand. Beroepsrisico? Ja, zo, zo moet je dat een beetje zien. Dat, dat, dat is allemaal ingecalculeerd bij, bij die schippers. Verledig van Lemmer. Naar Dit is de controlekamer van de Margriet-Sluis. Ja, Een soort ja, kleine verkeerstoren vol met schermen. Schermen waarop de lijsten staan van de oh, schepen. Van de ja, schepen. Waarop camerabeelden van alle hoeken van de sluis ja, en van het Margrietkanaal ja, waar ze wegvaren. Ze want we moeten even kijken bij welke schutting de Lisa Brit paast. Ja, is... ja is zo ja, we gaan. Het is een heel gepuzzel hoe ze samen in de sluis passen. Ja, die zijn bepaalde lengtes en breedtes. En de, die, schepen, die schepen zijn allemaal niet even breed. Dus dan gaan we dus passen als ze erbij kunnen in de sluis, ja of nee. Hè? En sommigen die hebben dan geluk, die komen aanvaren. En, uh... Die hebben niet vier dagen liggen wachten? Nee, die komen aanvaren en die zijn niet zo breed. En die passen ergens bij in de sluis. Dus die, die gaan dan vol, de eerstvolgende schutting gaan die mee. En die hebben geluk dus. Ja, hier is dus. Ja, hier is uh, 45 meter. Correct. Je kunt na de Swiss, kristal, kunt u invaren. Oké, okay, bedankt. En hier deze rode streepjes, die geven de waterstand aan. Hè? Ja. Dus uh, links, dat is het Friese binnenwater. Ja, dat klopt. En rechts, het IJsselmeer. Hoogteverschil? Uh, drie kwart meter, dus een 75 centimeter. Ja. En is dat nu nog heel anders dan normaal gesproken vanwege het hoogwater? Ja, want hij staat nu aan de buitenkant, dus IJsselmeer, zijde uh, plus 20, plus 25. Ja, dat is normaal uh, min veertig. Als we dan even vast liggen in de sluis... kan ik even met ze praten met uh, de schippers die dagenlang vastlagen... vanaf uh, een glibberig kademuurtje. Hoe heet deze? Shelby. Ja. Wat heeft hij aan boord? Niks zo te zien? Hè, ook. Niks meer. Wij komen uit Eemshaven en daar hebben wij uh, gest gelost. En toen dagenlang gewacht? En toen vier dagen gewacht, ja. Boze klanten, boze opdrachtgevers? Uh, in ons geval niet, want ik heb nog geen ander werk... Er zijn natuurlijk wel wat schepen die wel uh, last van gehad hebben. Maar is het uitzonderlijk dat u door uh, bepaalde omstandigheden vier dagen niet kunt varen? Uh, je verwacht niet als je een reisje naar Friesland aanneemt dat je wat hoger water komt te liggen. Nee. Als je naar Basel vaart of uh, in de winter naar de Moesel of dat soort rivieren... dan ben je er een beetje op voorbereid, maar in Friesland had ik het niet mee gerekend. Er staan nog wel wat dingen op het bord hè, wat er wel niet mag. Maximale snelheid, 8 km per uur. Wat, wat vaart u normaal gesproken? Wij varen helemaal mogen wij 12 met een lezerschip en gelaaien mogen wij 9. En dan staat oploopverbod. Wat is dat? Ja, verboden schepen elkaar in te halen om water, waterbewegingen tegen te houden. Gewoon inhaalverbod. Eigenlijk inhaalverbod. Goeie vaart, hè? Ja, dankjewel. Dag. Varen mag weer in de noordelijke provincies Friesland en Groningen. Waterpeil is voldoende gedaald, maar nog niet alles mag. Hoorde u van Matthijs van der Wiel? Hij was bij de Magrietsluis in Lemmer. Door naar de pensioenen. Als pensioenfondsen in 2013 in het voorjaar onvoldoende financiële reserves hebben en daardoor de pensioenuitkeringen moeten verlagen, de Nederlandse bank heeft daarvoor gewaarschuwd, dan moet er wel rekening worden gehouden met mensen met een klein pensioen. Een kamermeerderheid van PvdA, PVV, SP en GroenLinks willen kijken of de lage inkomens kunnen worden ontzien. We praten erover met Jesse Klaver van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Klaver, bent u niet een beetje te vroeg, want er is nog veel... Onbekend, hè? Er is weliswaar gewaarschuwd door de Nederlandse Bank dat dat zou kunnen gebeuren in 2013. Het zou gaan om 125 fondsen. Het zou gaan om een korting van 1 tot 7 procent. Maar eigenlijk weten we nog niet zoveel. Nee, eigenlijk is het net. Ik meen dat het in 2010 was. Waarin eigenlijk mensen ook al een klein beetje bang worden gemaakt. Er moet gekort gaan worden. Maar nog niet heel veel is zeker op dit moment. Nee, maar toch luidt u al de alarmbel. Is dat niet te vroeg? Nou ja, de alarmbel. Wat ik aangeef is dat als je zegt dat er straks 7% gekort moet gaan worden, dan is dat nogal wat. Als je een klein pensioen hebt, hè, dat betekent de pensioen zo tot 10.000 euro, à 15.000 euro. Mm -hmm. En ik denk dat het goed is om te kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen met die lagere pensioentjes eh, toch worden, eh, worden ontzien. Mm -hmm. En wat mij betreft zou dat kunnen door de pensioenen nog verder eh, te moderniseren. Door bijvoorbeeld de, de AOW-leeftijd sneller te laten oplopen met één of twee maanden per jaar. Um, dat zou heel veel geld opleveren, zowel voor de schatkist als voor deze mensen. Nou, over die oplossingen zo nog even verder. Roos van mij, ook aan de telefoon van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor de iets hogere inkomens is dat nog meer 7 procent. Waarom alleen de kleine beschermen? <laughs> ja, maar relatief is uh, 7 procent van weinig is toch meer dan 7 procent oh. van veel. Als je ja. dat, uh, relatief als je dat... gezien, ja. Relatief gezien is dat zeker zo. Overigens heeft de heer Klaver terecht over mensen met een klein pensioen. We weten van sommige fondsen zelfs dat het om pensioenen gaat in de metaal, om maar te noemen. Dit fondsen die daar toch ook niet echt heel vrolijk van voorstaan. Dat het gemiddeld om pensioenen gaat van 5000 euro per jaar. Dus dan heb je AOW plus aanvullend 5000 per jaar. Dat zijn dus natuurlijk echt hele kleine pensioentjes. En als je dan koopkrachtverlies hebt van enkele procenten, dan tikt dat gewoon keihard aan. Maar goed. En dat zouden wij wel graag denk ik, uh, eerst ook echt precies willen weten. En u heeft ook gelijk dat we in dit jaar ook nog heel veel kunnen doen, ook als politiek. Uh, meneer Klaver, is dat ook uh, uw wens richting bijvoorbeeld uh, minister Kamp? Eerst duidelijkheid en dan actie? Uiteraard, ik heb hier sowieso een debat aangevraagd met de minister. Ik mm -hmm. ben ook heel erg benieuwd naar de wijze waarop de DNB ook het, het drie maand gemiddelde heeft gepakt... om te kijken wat de stand van de pensioenen is in plaats van de stand van de rente op 31 december. Maar ik ben ook benieuwd hoe, hoe het nou de fondsen er precies voor staan. Maar één ding weten we natuurlijk wel. Heel goed gaat het niet met de pensioenfondsen. Mm -hmm. En Wil je ervoor zorgen dat je in 2013 maatregelen kan nemen, dan zal je ook in 2012 al verder moeten gaan met moderniseren van de pensioenen, waardoor je in ieder geval voldoende geld vrij speelt om eventuele inkomensverlies van de laagste inkomens ook te compenseren. Het, moet, het geld moet ergens vandaan komen. En dan is de vraag of u dan bij minister Kamp moet zijn hè, van sociale zaken daarvoor, want hij zegt zelf in een reactie de overheid gaat niet over de aanvullende pensioenen. Dat is een zaak tussen de werkgever en de werknemer. Ja, uh, dat is een, een, een, een zaak tussen werkgever en werknemer, maar wij gaan natuurlijk wel over de wetgeving. En de pensioenfondsen die moeten hun uiterste best doen... ervoor te zorgen dat die dekkingsgraden herstellen. Uh, maar ja, als wij zouden besluiten, ook als politiek... ...om bijvoorbeeld de pensioenleeftijd eerder te laten oplopen... Mm -hmm. ...dan heeft dat effect op de dekkingsgraad. Of als wij als politiek zouden beslissen... ...over de vorm van het nabestaande pensioen... ...waarin het nu is gegoten... ...dan zou dat heel veel effect hebben op de dekkingsgraad... Weer ...van die pensioenfondsen. Dus het is te gemakkelijk om te zeggen dat wij hierin geen rol hebben. Ik denk dat we die fout één keer is gemaakt... ...bij het opvand komen van het pensioenakkoord... Laten we dat geen tweede keer doen Voor ons als politiek zo weg te cijferen. Mevrouw Vermeij, is dat uh, wat u betreft een manier om geld te verdienen... Uh, om die pensioenleeftijd uh, sneller op te laten lopen en daarmee de AOW-leeftijd ook? Nou, de AOW-leeftijd sneller op laten lopen, daar hebben de fondsen niet zoveel aan. Dus de schatkisten misschien wel. Maar de fondsen hebben er op zich ook al heel veel aan... als we het besluit nemen om in 2020 de stap naar 66 te zetten... en in die tussentijd de arbeidsmarkt zo vorm te geven. Want dat weten we ook met z'n allen, dat ouderen ook inderdaad echt langer aan het werk kunnen kunnen Blijven, omdat we zien, en juist in die kwetsbare sectoren, dat dat vaak nog heel erg moeilijk gaat. Neem de bouw, neem de industrie. En daar hebben we natuurlijk ook een plan voor liggen. En als het goed is, en daar heeft Jessica uh, ook echt gelijk in, de wetgever is dit jaar ook echt aan zet, zowel als het gaat om de hervormingen van de AOW, als als het gaat om het wat schokbestendiger maken van die pensioenen, zodat we niet ieder half jaar verrast worden met uh, allerlei cijfers, maar dat we dat gewoon ook in die financiële, die schok op die financiële markten, in die pensioenen echt goed kunnen pakken. Ja. Want we hebben, en dat moet ook nog wel gezegd worden, nog steeds echt een ontzettend goed pensioenstelsel. Ja, wat wel heel erg afhankelijk is natuurlijk, mevrouw Van Mij, van de internationale economie. Uh, ja. Niet zo afhankelijk dat u kunt bedenken wat u wil, maar dat dat nee. toch de belangrijkste factor is? Uh... We zijn afhankelijk van de internationale eh, economie, maar we zijn, wij kunnen ook via de wetgeving en via zoals dat heet een financieel toetsingskader ervoor zorgen dat we schokken kunnen uitsmeren. Uh, dat we nou ja, regels stellen ten aanzien van hoe bereken je nou uh, de verplichtingen die je gaat. En ook hoe zorg je voor goede buffers voor toekomstige generaties. Daarvoor zijn we als, als gewoon als politiek, als Nederlands parlement gewoon aan zet. En volgens mij moeten we dit jaar daarvoor echt goed met elkaar discussiëren. En kunnen we dit jaar ook echt pakken. Dat neemt niet weg dat mijn zorgen wel toe is gericht. En volgens mij hebben meer partijen dat... Dat mensen die echt weinig te maken hebben in dit land niet te dupe mo mo mogen zijn van uh, alle maatregelen die elkaar maar opstapelen, ja. waarbij dit er nog eens bij komt. Goed, dat is duidelijk. Roos van mij van de Partij van de Arbeid en Jesse Klaver van GroenLinks. Beide hartelijk dank. Graag gedaan en een goede morgen. En zo dadelijk na het journaal van 9 uur praten we u bij over het aanstaande bezoeksontmoeting tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy. Gaat allemaal omstreeks 11 uur plaatsvinden. Wij blikken alvast voor haar. Tot straks.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 wat is daartegen? Vanmiddag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Niks meer te besparen?